Mark hokken met het NOS-journaal. In Colombia zijn voor het eerst baby's geboren met een afwijking... die in verband wordt gebracht met het Zika-virus. Dat meldt de website van Nature. De ontdekking komt voor medici niet als een verrassing. Het Zika-virus dook in september al op in Colombia. Na Brazilië het tweede land waar de besmetting op grote schaal om zich heen grijpt. In Colombia worden zwangere vrouwen al maanden grondiger gecontroleerd... en gevolgd dan in Brazilië het geval is. Colombiaanse onderzoekers hopen dat de geregistreerde gegevens helpen bij het in kaart brengen van de omvang van de epidemie. De Nederlandse bedrijven Boskalis, Van Oort en Bam... hebben de aanbesteding gewonnen voor de aanleg van een tunnel... tussen Denemarken en Duitsland. De tunnel van 18 kilometer lang wordt volgens de bedrijven... de langste gecombineerde tunnel ter wereld... en gaat zo'n 6 miljard euro kosten. Er moeten nog vergunningen voor de bouw worden afgegeven.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 Dat valt op te maken uit een bericht dat korte tijd op de website van het bisdom van Den Bosch heeft gestaan. De naam van de korte zou eigenlijk pas morgenochtend worden bekendgemaakt. In een brief op de website stond de felicitatie van Hurkmans aan de korte. Het bericht werd kort nadat het was geplaatst van de website gehaald. Het bisdom van Den Bosch wil geen commentaar geven. Een woordvoerder laat alleen weten dat morgenochtend bekend wordt gemaakt wie de nieuwe bisschop is. Het weer, een gebied met neerslag, trekt geleidelijk noordwaarts. Komende nacht ontstaat plaatselijk mist en de temperatuur daalt naar 0 tot min 3 graden. Morgen valt er landinwaarts soms wat regen en sneeuw. Het wordt dan 5 tot 7 graden. Zondag meer regen. Dit was het. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu zie je het. avond. Jouw c antwoord in de house. Mijn naam is DJ J.K. En ja, je hebt ons uh, twee weken moeten missen, maar... gelukkig en wel. Ja, we zijn er gewoon weer als uh, van oud. En ja, als van oud, dat hoorde je al gelijk met de opener. Chocolate Puma, listen to the talk. En deze geweldige plaat van Metal met Soulfood. En wat hebben we vanavond de komende twee uur voor jou in... in de mix, ja, onze enige echte DJ Dion Sidney. Hij is weer present... Hij zegt, gaan we één uur of gaan we twee uur in de mix? Ik zeg, nou, we plakken één uurtje eraan en we kijken wel hoe ver we komen. Maar natuurlijk, onze mailbox, hij is weer bom en bomvol na twee weken lang afwezigheid. Ik zie Chesto en Hart wel uh, samen op een feestje staan. Dat gebeurt ook niet zo vaak. King's House Festival, ja, we gaan eventjes vooruitblikken. De... En natuurlijk, wat staat er in de charts? De Beatport chart, de latest bus chart, we pakken het er allemaal bij... En natuurlijk knijt er veel nieuwe muziek. En ja, als ik het heb over nieuwe muziek... dan kijken we even naar Hell Deep Records. Het is een beetje samengevoegd uh, met de Spin In uh, Deep Records. En ik moet zeggen, de nieuwe track van Billy Kenny en Aaron Jackson... Right Here. Ik vind hem lekker. Wat vind jij ervan? Je hoort hem hier nu op jouw cvm Standwoord 106.9. 104.5. En natuurlijk ook via ons digitale televisiekanaal. Leuk dat je erbij bent. En ja, er mag gedanst worden. Ons antwoord grootste dansvloer. Doe voorzichtig aan. Het is buiten nat. En een klein beetje glad. Goeie de zomer al. Ja, ja, ja. Als je nu naar buiten kijkt, dan denk je van waar heeft hij het over nou? Met deze plaat van uh, Miami Sound Machine. Dr. Beat in de Coquie Selection. Ja, ja, daar word je toch weer helemaal warm van. Ja, ik heb, het, ik heb er alweer helemaal zin in. Ik zie de strandteed alweer bouwen. Dus ja, de strandfeestjes ze komen er weer aan. Ga je op vakantie? Nou ja, dan zijn dit toch wel de plaatjes dat je kunt denken van... Hé, hey, wat gaan we voor moois beleven dit jaar? Ja, ik zei het al, onze mailbox, hij is barstens, barstens vol. En dan zeggen we, ja, hallo, kom dan maar eens eventjes op met een nieuwtje. Nou, uh, ik pak er niet uh, zomaar eentje bij. Want niemand minder dan Chesso en Hartwell, die staan samen op of euh, Koningsdag in Breda dit jaar. Het is gewoon een thuiswedstrijd voor ze. Radio 538 viert ook dit jaar 538 Koningsdag in Breda. Ja, en ja... Koen Zwijnenbergen in de Koen en Zandershow heeft aangekondigd... dat Chesto samen met Hartwell gaat draaien... op het grootste oranjefeest van Nederland, 538 Koningsdag. Het is voor het eerst ja, dat de twee DJ's samen op Koningsdag in Nederland draaien. Ja, Breda is uh, voor Chesto en Hartwell de thuisstad. Dat maakt dit optreden extra bijzonder. De kaartverkoop voor de derde editie van 538 Koningsdag... gaat op vrijdag 1 april van start... En de verdere line up van Vuit Koningsdag 2016 zal binnenkort bekend worden gemaakt. Bij de afgelopen edities van Vuit Koningsdag vierden ruim 40.000 bezoekers samen met de radiozender... het grootste oranjefeest van het jaar op het Jassenveld in Breda, de oranje stad. Bezoekers gingen toen de hele dag los op de muziek van onder andere Armin van Buren, Martin Kerriks Van Velsen, Bluff, Kensington, Veldekra en vele anderen... Hardwel en Chesso horen tot de absolute top-DJ van de wereld, dat weet je ongetwijfeld. En ze toeren non-stop de hele wereld over voor optredens in de grootste venues en festivals. Chesso krijgt vandaag de prestigieuze Edison Pop oeuvreprijs uitgereikt. En het is voor het eerst dat een artiest in de dancemuziek deze prijs wint. Hij won drie keer de DJ of the Year Award en werd door DJ Mac in 2011 uitgeroepen tot beste DJ aller tijden. Hij werd twee keer genomineerd voor een Premier Award... en won daadwerkelijk in 2015. Chesso is de eerste DJ ter wereld die op de Olympische Spelen mocht draaien. Ja, Club Live bij Chesso is iedere vrijdagavond... tussen 2 en 4 te horen op Radio 58. Dus je kunt na deze show gewoon lekker doorschakelen. En ja, Hardwell werd in 2013 en 2014 door DJ Mac uitgeroepen... tot een nummer 1 DJ van de wereld. En ja, elke zaterdagavond tussen 11 en 12... Heeft Hartwell zijn eigen uh, radioshow ook op Radio 538? Hartwell on Air. Allemaal niks nieuws. Maar ja, dan die kaartverkoop. www.538.nl. Koningsdag. Vanaf vrijdag 1 april zijn die kaarten te koop. Zet hem vast in je agenda. Woensdag 27 april gaat dit al een plaatsvinden van 12 tot 10 uur in de avond. Tot zover de nieuwtje. Wij gaan gauw door met nieuwe muziek. En nieuwe muziek hebben we klaarstaan. Love Like This. En dan zeg je, ja, dat kennen we helemaal niet. Nou, misschien heb je het gehoord op een Amsterdam Dance Event. Want daar ging het al helemaal los. De artiest is Avessi en hij komt uit op het label Muscox. Het is een dubbele plaat. Er komt namelijk ook een remix uit van Extrano. Ook ontzettend lekker. Maar deze, the original, is mijn favoriet. Je hoort hem hier op jouw Steven Zotwoord. Zie het in de house. Ik heb hier de line-up gewoon voor me liggen. En hij is lekker. Oh, jawel. Vandaag is de volledige programmering van King's House Festival 2016 bekendgemaakt. Met andere, andere Danique, Fede Le LeGrand, Martin Solveig, Sander van Doorn... Ume Tosken, The Wild Styles en een nog altijd onbekende Mystery Guest. Ja, het, uh, het feest barst. Uh, uh, het Koningsdag-event dit jaar compleet uit zijn voegen. En dat voor slechts 17,50 per ticket... Bij de outdoor-mainstage op het terrein van de immense jaarbeurs in het centrum van Utrecht... verzamelen deze headliners zich om te bouwen aan een aanzinnig koninklijk feest. Zij worden hierin onder meer ondersteund door de mannen van Pep en Rash. Bovendien heerst King's House over een tweede Royal Area... waar onder andere Freddy Morera, Sebastian Bronk de touwtjes flink in handen hebben. Ja, begin maart zal de Mystery Guest via de Facebook- en Twitter kanalen van King's House... Best wel bekend worden gemaakt. En ja, als wij het weten, weten jullie natuurlijk ook... Helaas is dat voor ons nu ook nog de grote vraag. Ja, dit feest voor slechts 17,50... ...samen met onder andere... andere ...Veddlecran, Martins of ...en deze Mysterycast... ...op een van de grote Koningsdag festivals... ...dat in ons land huishoudt. En de kaarten, ja, die wil je natuurlijk... ...gelijk in huis halen. Daarvoor ga je naar de site... ...www.kingshousefestival.nl Dus pakken we eventjes... ...de main stage nog bij... Daniek, Veddlecran, Martins of Vee, Pep en Rich. Sander van Doorn, Umet Wout Woudstaals en MC 1 en een mystery guest. In Area 2 vinden we Jenna, Freddy Moria, Gio Brown, Mike Rock, Visser Johnson, Mucho en Sebastian Bronk. En je kunt ook gaan naar yourticketprovider.nl. Tot zover dit nieuwtje. Ik zeg, willen we nog meer house? Ja, dat kan ook zo meteen de tweede uur. Want onze enige echte DJ Dion Sydney, hij staat alweer te trappelen... Hij heeft een USB-stick of wat uh, meegenomen met de allerlaatste dance Trends. Wat je straks nog meer hier kunt verwachten bij See It. We gaan even kijken in de charts. Wat staat er in de charts? Maar nu eerst. Deze geweldige nieuwe plaat. Wat zeg ik? Het is een uh, ja, remix uh, van een uh, plaat van een paar jaar geleden. Unforgettable Summer hebben we het over. In de Kidus uh, remix. Ik hoorde meerdere platen in. Ik zou zeggen... Ga ervoor zitten, ga ervoor dansen, schuif tafelstoelen aan de kant. Hoor die zomerse trommels. Sergio Fernandez in de house met een zomer. Ik zeg, maken we er een mooie zomer van dit jaar. De zomer van 2016. We zitten nu nog lekker in de lente, maar. Oh, die zomer. Voel de beats. Voel de zonnestralen. Forgettable summer! niet in de house hoor. Gelukkig heeft hij zijn koptelefoon al uh, open, is hij een beetje de plaatjes aan het voorlezen. Anders kreeg ik een uh, hele cd hier naar me toe gegooid. Dennis! Ja, ik moet hier wat harder schreeuwen. Dennis! Hey! Hey! Welkom in de house! Het programma Wat Zie Je Het heet, twee weken hebben we je moeten missen. En mij ook. Uh... Ja, jou ook. ja. Hé, hey maar wat is er in de afgelopen twee weken gebeurd? Want jij zegt, er is zoveel nieuwe muziek binnen. Ja, het is niet normaal. Het is dit echt, hey, echt zo erg? Ja, het is echt heel erg. Noem, noem maar eventjes een paar klappertjes. Een dan, nieuwe acts uh, wel. Barricade. Ik ken hem nog niet, dus... Het lijkt een beetje een eerbetoon aan de, aan de Swedish House Mafia. Maar het is het net niet. Ah, ja, het is lekker. Ik vind hem lekker. Oké, okay, nou, die gaan we dus uh, straks natuurlijk horen. Wat hebben we nog meer? Is er nog een nieuwe Don Diablo zo? Sowieso. Bij? Ja, daar, daar kan, uh, to kan niet, kan <tugt> dat kan niet anders. Dat kan niet, Maar, maar uh, nog uh, echt een pareltje wat je er tegengekomen tegen is in de charts? Nou, niet in de charts. Maar er is ook een EP uitgekomen op uh, Oliver Helder's label. De Hell Deep uh, Future. Daar dus, heb ik dus de, straks uh, toevallig uh, Billy uh, Kenny en Aaron Jackson van gedaan. Ja, uh, ja die uit. bedoelde ik dus. Die vind ik heel erg lekker. En natuurlijk uh, het label van uh, Gregor Salto. Uh, cool Kids. Cool Kids. Nog niet uit. Maar wij van zie het. Ja, wij hebben hem hier al. En daar staat een uh, trek op. Oh, ho, ho. Om van te smullen. Ach, ja, wat lekker. Hé hey, Dennis, en ja, nieuws natuurlijk. Want wat, uh, wat is er in de kaartverkoop uh, gaande? Sensation, ja. de, de pre-sale. Mocht je eerder zijn geweest, ja, dan weet je het al. Dan kun je al nu al kaart kopen. En dit jaar is er een nieuwe geitje. Je kunt of totally white of totally black. Zou je ook uh, wit en zwart uh, mogen combineren? Nee, mag niet. Je moet namelijk op, van tevoren... Wat zeg je nou? Nee, je moet, van tevoren moet je aangeven bij die kaart bestellen... of je voor een black ticket gaat of voor een white ticket. Wat een discriminatie. Ja, nou ja, het verschil moet er wezen, ja. Ik vind, ik vind, ik vind, ik vind het echt als Die Hard Sensation fan, vind ik het jammer. Nou, ik vind het verfrissend. Nou ja, als jij zegt van al, al die jaren ben je zo strikt met de regels van... nee, alleen maar wit. Ja. En dan in één keer van... Ja, we gaan zwart in wit doen. Nou, dat ik, vind moet, ik, het te gemakkelijk. ik word vooral lachen om de mensen die vroeger voor zijn Black gingen. Die denken meteen dat de hardstijl meteen weer terugkomt. Maar ze zeggen duidelijk... De muziekstijl blijft hetzelfde. Of je in het zwart komt of in het wit. Ja. Maar mensen dachten meteen van... oh, black is terug, hardstijl, hardcore. Ik, ik had dat op een andere manier... Had ik een invulling gegeven aan het thema. Ik, uh, ik denk toch dat er uh, gewoon... als iedereen wit is... Dat je, dat je daar toch meer het speciale van hebt. Ik, ja, dat is denk, ook ik denk, denk ik zo. Maar ik, hun kennende... Hoe ze, hoe ze je verrassen met dingen? Zullen ik denk dat ze er uh, wel weer wat op verzinnen... dat het toch wel de gaaf uitziet, dat het zwart of wit? We gaan er meemaken. Ik heb in ieder geval gehoord dat alleen nog maar de Nederlandse tak... Uh... Hoe ga jij? Oh, oeh, oeh, oeh. Dat zwa laat ik nog eventjes zien. Zwart of wit? Ik vind dit nog een dilemma. <lacht> ik vind het nog een dilemma. Ik heb nog geen kaart gekocht. Maar... Je moet het, het zwart-wit bekijken. Ja, ik zal het eventjes zwart, oh, zwart of wit uh, opschrijven. En misschien dat we dan uh, beter eruit komen. Ja. Nou ja, na nou dit uh, evenement natuurlijk... gaan we toch maar eventjes uh, naar de charts nog kijken. Want wat staat er nu in bijvoorbeeld uh, de Beatboard-charts? We pakken gewoon weer eventjes als van ouds uh, de top 10 erbij. En ja, je zei het net al, er staan uh, leuke plaatjes in. En ik zie hier zo uh, old concepts met Anna. Zeg jij dat was? Anna? Anna? Ja, het, het is wat, uh, wat dieper op uh, dynamic... Ja. ja yes, yes. Lekker groovy. Lekker le groovy. Nou, ik, ik vind het. Ja. Nee. Dit, dit is natuurlijk een favoriet van jou. Don Diablo's Tonight. Ja, sowieso. Op de nummer 9 vinden we hem daar. Dan gaan we door naar de nummer 8. Nahiba. Of Nabia met Moti. Nabibi. Turn me off in de VIP mix. Ook, of Musical Freedom Ik vind ik, ook, vind ik ook erg lekker. Dan hebben we Hartwell en Jake Reese met Run Wild. Vreselijk. Nee. Ja, ik, ik denk speciaal nog voor Miami weer, hè? Ja, maar weer dat standaard zaagtand. Bam, bam, bam, weet je? Hartwell, verander, nou is wat aan je zaad. Doe het voor verfrissen. Ja. En als ik kijk dan deze plaat op, nummer 6 vinden we Man Enough van Farrick Dawn... Dat ja, vind ik sowieso lekker. Die heeft is een, een bepaalde zomersvoel uh, bloemendaal-pipe... Uh, heb ik altijd bij ja, verk dan. Dennis, drie weken geleden stond hij er ook al in. Dat kan toch niet in een beatportchart? Sorry. Nou ja, ja, misschien vinden ze hem zo goed... dat hij toch nog eens blijft hangen. Ja, tuurlijk. Een plaat die ik uh, wel waardeer in uh, onze uuropener Listen to the Talk van Chocolate Puma. Ja, topper. Helemaal lekker op nummer 5 dus. En dan hebben we de nummer 4. Uh, deze is ook niet weg te rammen uit die top 10. Take it easy, Sonny. Van Sonny Fordera. Ja, ik zeg zelf ook al, klaar, klaar. Volgende. Nou ja, mensen die uh, ook nog steeds uh, op hetzelfde houtje bijten... zijn uh, Dimitri Vegas en Like Mike met de Arcade. Die vind ik, ik vind het idee leuk. Maar hoe het... Uh, hoe het yeah. de... Ja, dat vind ik weer jammer. Maar de, wat tussen is. Ik, ik, ik schrijf hem gewoon weg, Sorry. Big Pong eh. 2.0, hè? Ja, ja, ja. Op de nummer 2 vinden we dan uh, Crawler van Pick and Dan. Pick is, and Dan. Pick dat zijn echt uh, techno-gasten zijn dat, hè? Ja, ook op het label Dynamic. Dus die hebben we gewoon Maar die uh, vind ik wel goed 10. persoonlijk, Pick and Dan. Want dat draaide ik vroeger, toen ik net bij Sears kwam, draaide ik veel Pick Dan-nummers. En ik vind dit ook leuk. Ik, ik vind het uh, wat dieper, maar uh, wel vrolijk nog. Het is te doen. Het is zeker te, te doen, ja hoor. En dan wat staat er op die oh zo felbegeerde nummer 1? Oh, baby dance van BastiCrub en Nudge en Dotten. Nog nooit van gehoord? Nee. Nee. Nou? Ik denk als ik het zo hoor dat het ook zo blijft. Of uh, uh, ja, kun jij dit aan? Ik kan het aan, maar het doet me niks. Het is een beetje als je helemaal zwaar naar de kloten bent in een uh, Ibiza-feest. Ja, een pillen in Ibiza. Ja, dat, dat niveautje zit uh. er eigenlijk uh, toch wel. Dus ja, ik, ik zeg nee, nee, nee, nee. Had ik toch liever chocolate puma of zo gehad? Ja, bijvoorbeeld. Maar dat was gewoon lekker uh, apart. Klassiek. Welke plaat ik uh, zeker wel lekker vind. Dat is een plaat uh, die ik eigenlijk zo meteen voor je klaar heb staan. Oh jee. Oeh, ja ja, ja, ja, ja, ja. Ja, hoor je hem al? Oh, oh, hij, zit, hij zit er al lekker hij in. Hij zit erin. Dat is de plaat Elastic. Van Funkin' Matt. Funkin' Matt. Ja. Ik vind hem leuk. Maar hij ik maakt vind hem heel vaak leuke plaatjes. Vrolijke uh, deuntjes. Hij is uitgekomen op het label uh, Fjorden. Een sublabel ja. label van Gregor uh, Salto. Ja, maar het is van, hij, uh, hij runt het. Hij heeft al zijn plaat op Fjorden. Ik vind het, ik vind het gewoon lekker. Ik zeg... Hij is, misschien doe, hij misschien doen we nog een plaatje tot aan uh, tien uur. En daarna heel? ga je helemaal los. <laughs> Ik ga niet langer doorheen praten. Hij is heel fjord. Dit is Pokémon Op jouw CVM zie je het in de house. Lekker. Elastic.